9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. De chefstaf van het Witte Huis, William Daley, stapt op. Een reden voor het vertrek van de belangrijkste adviseur... van president Obama is niet gegeven. Maar er zijn al lange berichten dat hij het niet kan vinden... met andere naaste medewerkers van Obama... en met politieke leiders in het congres. Daley was onder meer minister onder president Clinton... voordat hij een jaar geleden chef-staf werd... wat ook wel de op een na belangrijkste functie in Washington wordt genoemd. Hij wordt vervangen door Jack Lew... die nu in het Witte Huis directeur Begroting is... Als chef staf heeft hij onder meer de taak Obama door de komende presidentsverkiezingen te loodsen. De loden leeuw voor de irritantste tv-reclame van 2011 gaat naar het spotje van internetwinkel Zalando. Daarin levert een bezorger pakketjes van de winkel af op een nudistencamping. Volgens het trotsprogramma Radar dat de verkiezing organiseert, ging 42% van de 188.000 stemmen naar dat spotje. Voetbalcommentator Johan Derksen werd uitgeroepen tot irritantste bekende Nederlander in de reclame Hij zit in een spotje van de Nederlandse energiemaatschappij. De gemeenten Groningen, Boer en Leek schieten de kosten voor... die veehouders hebben gemaakt bij de evacuatie vanwege het hoge water. Later wordt bekeken wie definitief moet opdraaien voor de schade. Dat heeft de voorzitter van de veiligheidsregio gezegd... de Groningse burgemeester Reewinkel. Honderden mensen die in de buurt van het Eems-Kanaal wonen... werden vrijdag geëvacueerd, uit vrees voor een dijkdoorbraak. Ook hun vee werd uit het gebied weggehaald. Inwoners moeten eventuele schade melden bij hun verzekeraar. Extra kosten, die zijn gemaakt, zoals voor het vervoer van vee moeten ze melden bij hun gemeente. Lionel Messi is uitgeroepen tot beste voetballer van 2011. Op het gala van de Wereldvoetbalbond FIFA... kreeg de Argentijnse spits van Barcelona de gouden bal uitgereikt... voor het derde jaar op rij. Met zijn club veroverde Messi vorig jaar onder meer de Champions League... en de wereldbeker voor clubteams. Het weer bewolkt, af en toe wat regen of motregen. Morgen vrij veel bewolking en wat lichte regen. Voor het wordt morgenmiddag 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Sven Kramer, de man van het weekend. Op de buitenbaan in Boedapest werd hij weer Europese kampioen. Samen met de Ermenmen Bars praat ik zo meteen met hem. En dan hevige sneeuwval en lawinegevaar in Oostenrijk. Ik praat zometeen met een wintersporter die gedwongen wat langer moet blijven. En David Bowie die is gisteren 65 jaar geworden. Zijn laatste plaat is bijna 10 jaar oud, maar uh, David Bowie heeft nog steeds waanzinnig veel invloed op de popmuziek van nu. Dit bijvoorbeeld kent iedereen. Ground control to major Tom. Take your protein pills and put your on. Ground control to major Tom. Today is Topics. Rondkant voor tien, twee popjournalisten hier die hem ook goed kennen, persoonlijk kennen... en zelfs wel eens, uh, eens flinke ruzie met hem hebben gemaakt. Maar nu, Today Topics, het belangrijkste en meest besproken nieuws van de dag. Waar had Nederland het zo over? Op links, op rechts en recht door zee. Luukikink. Mm -hmm. <laughs> Ik teksten van ja. <laughs> het <laughs> overzicht van vandaag, willen wij een lekker weekend gehad? Ja. Ik ja. ook. Best weekend ever. Ik was echt zaterdag een kacheltje lam. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga naar België gewoon zomaar, want waarom ook niet hè. Maar ik kon dus niet meer rijden, want ik stond dus echt helemaal strak van de wodka. Dus ik lifte helemaal naar Maastricht toe en toen moest ik eruit van die gast. En had ik een nieuwe lift nodig. En toen lukte dat dus even niet. En ik had nog een flesje whisky, dus ik drinken en drinken en zo gezellig in mijn eentje. En toen had ik een ideetje. Toen kreeg ze een man in het vizier die met de broek op zijn knieën nogal wel uh, wiebelende bewegingen met zijn derrière maakte. En op die manier de aandacht van de voorbijgangers uh, probeerde te lokken. Ja, dus ik sta daar in mijn blote reet, zo dronken als een gedaal, een beetje in de weer te Nou, die politieagent wist het niet wat ze zagen. Nou, uiteindelijk uh, kon hij niet echt een verklaring voor zijn gedrag geven. Maar uh, hij had een dusdanige lucht om zich heen hangen dat uh, de alcohol wellicht... Uh, de hint voor zijn show was. Oh, 4,7 promille, Willemijn. Ik zweer het je recordje was het. Ja, toen moest ik ook nog mee van die gasten... mocht ik niet meer naar België en kreeg ik nog een boete ook. En uiteindelijk heeft hij in plaats van een applaus voor zijn show... heeft hij een boete gekregen van ongeveer 100 euro per bil. Ja, ik zweer het je Willemijn. Elke bil meer naar waard. Goed, nummer 4 dan. In het noorden was een vaarverbod vanwege het hoge water... maar er mag van vanmorgen weer gevaren worden. Er staan nog wel wat dingen op het bord, hè, wat er wel niet mag. De maximale de snelheid, 8 km per uur... Wat, wat vaart u normaal gesproken? Wij vaar hier mogen wij 12 met een schip en gelaaien mogen wij 9. En er staat een oploopverbod, wat is dat? Ja, verboden schepen elkaar in te halen, water, waterbewegingen ja. tegen te Gewoon een inhaalverbod? Eigenlijk in inhaalverbod. Schipperstaal? De schipperstaal, ja. Tja, landrot. Goed, we zijn dus in Lemmer waar tientallen schepen aan de wal lagen. Voor een schipper echt enorm irritant. Uh, ja, maar dat had ik in de regel mijn stellen in het hè? Dus dat het bialige strafjoord, rond de Wieken. Nou, straf, dat vind ik een groot woord. En dat zeg ik, je bent nooit tegen in de buurt van hoe zijn bij de vrouwen, dus, uh, dan is het ook net zo verkeerd. Maar uh, nee, ik ga net een hele lange mijn werk, dus ik maak graag varen. Ja, want tegen je vrouwen liggen, dat is natuurlijk hartstikke leuker zo, maar varen is toch echt het allermooiste. Maar goed, je bent een schipper en dan maak je dat soort dingen wel vaker mee. Nou, is dat inherent je vak of is het lijsten hier wel slimmer worden? Nou. Nee. Oké. Okay. Er is trouwens nog meer goed nieuws. De waterstand in de Waal, de Rijn en de IJssel is inmiddels alweer aan het zakken. En eerder leek het erop dat de hoogste waterstand pas morgen zou worden bereikt. We blijven in het noorden van nummer drie. Veel besproken online. De Koningspieton die werd afgeleverd bij een hotel in Uithuizen. Die zat in een doos en de eigenaar van het hotel had geen idee van. vervolgens uh, voorzichtig opengemaakt en blijkt dat, uh, ja, dat er een slang in zat. En, uh, hij was net even sneller dus hij beet mij in mijn vinger. Ja, die Python is niet giftig, maar echt heel erg lekker is het ook niet. En de vraag is dan ook, wie zit er in godsnaam een slang voor de deur van een hotel? Ja, en dan is het toch wat iedereen vermoedde, altijd weer die uithuizendse maffia. Ik heb daar wel mijn vermoedens over, maar uh, goed, ja, als je het niet zeker weet, kun je het niet zeggen. Wat vermoedens heeft u? Ja. Nou, de politie heeft het over een boodschap en uh, ik denk dat dat wel aardig klopt. He, uh, wat mij betreft is hij alleen niet aangekomen en uh, ik ben er nu echt van onder de indruk. Ja, een bedreiging? Een bedreiging? dus? Uh, ga ik er wel een beetje van uit, ja. even geven liefje bij je, maar ach. Ach, een bedreiging van anderhalve meter bij Ach, daar kijken ze in het noorden al niet meer van op. En sterker nog, als ze daar worden aangevallen door een slang, dan rennen ze niet weg. Eh, en ze gewoon terug. Uh, nou, uit, ja, ik heb zelf ook een tik gegeven, dus hij uh, ging toch uh, weer terug in die doos. Dus uh, ik heb het weer dicht gedaan. Ja, normaal mens zou in dit geval toch redelijk angstig worden. Zo niet, deze man. Uh, die kan er eigenlijk al gewoon lachen. Uh, misselijke, nou een grap, kun je dit eigenlijk niet meer noemen. Maar uh, ja, dit gaat duidelijk te ver. Uh, ja... Hij is wel origineel. Ja, toughest man alive. Goed, op twee dan. Koningin Beatrix is met die dullige zoon van haar en Maxima op bezoek in de Verenigde Arabische Emiraten. En daar bezocht ze een moskee. En ja, dat doet de koningin nou eenmaal niet in de badpak. Ze hadden aan een lange jurk tot op de enkels, um, een hoed, tenminste heb ik het over koningin Beatrix, en over die hoed een uh, kobaltblauwe sluier. Um, dat is hier gebruikelijk. Nu jurk je aan, toef op de kop en dan is er niks aan de hand. De PVV die denkt er heel anders over. Stelde meteen Kamervraag over de verschijning van de koningin. En minister Rosenthal die steekt vanaf de Emiraten eh, zijn middelvinger op. Ja, Dat is een kwestie van respect tonen naar uh, een uh, godshuis. Ze zijn een godshuis ingegaan. Nou Dan horen daar bepaalde gewoonten bij, tradities. En daar pas je je dan voor dat moment op aan. Vandaag mocht de druk een beetje van de ketel. Een je huurlijk was dat. En behalve wat aanleggen, dat ging dan niet helemaal gesmeerd. De loopplank lag wat scheef, waardoor Beatrix echt als een aap naar boven moest klauteren. De hakken. Ja, de Ja, Ja? Ja applausje snel verdiend door de koninginnen. De reis zit er trouwens nog lang niet op. Hierna gaat Beatrix nog door naar Oman. En tenslotte nog nummer 1, daar staat de gasbel in Friesland. Er is namelijk een nieuw gasveld gevonden, 4 miljard kubieke meter. Nou, daar kunnen zo'n 2,5 miljoen huishoudens uh, een jaar lang uh, gebruik van maken. Of je kunt ook zeggen, uh, alle huishoudens in Friesland kunnen daar 8 jaar lang gas voor gebruiken. Ja, typisch Friesland, hè? alles weer voor zichzelf willen houden. En uh, waar hebben we het eigenlijk over? Die bel is echt helemaal niets in vergelijking met die van Slochteren. Ja, dat is echt de buitencategorie. Dus als je daarmee gaat vergelijken, dan valt die in het niet. Uh, maar het feit dat het de grootste is sinds 1995, geeft toch wel aan. Vandaag de dag kunnen we al gasvelden rendabel exporteren vanaf een half miljard kub. Nou, het feit dat je er nu een vindt van 4 miljard uh, is toch echt uh, duidelijk een, een grote gasfonds. Overigens is het niet alleen maar Hosanna in Friesland. Gaswinning heeft namelijk ook zijn nadelen. Ja, gaswinning uh, heeft inderdaad bodemdaling tot gevolg. Dat is een feit. En ook in enkele gevallen kan het lichte aardbevingen veroorzaken. Um, wat betreft die bodemdaling, dat is niet iets waar de mensen zelf last van hebben. Dat heeft meer te maken met waterstanden, et cetera. En dat was hem weer voor vandaag. Dat was nummer één. En uh, morgen zijn we er weer. Moet je er even afvandaan, denk ik. Ja, dacht of ik zie dat. Luc, tot morgen. Joe! Lionel Messi is nog steeds de beste voetballer ter wereld. Een uurtje geleden kreeg hij van de FIFA voor de derde keer de gouden bal uitgereikt. En in bnn Today duiken we iedere avond de geschiedenisboeken in. Wie was er eigenlijk de allereerste gouden balwinnaar? Journalist Edwin Winkels, die weet dat. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat was in 1956. En uh, wie won hem? Die meneer heette Stanley Matthews. De jongsten onder ons zullen hem wel niet kennen, maar was een, uh, een Engelse voetballer. Uh, niet eens bij grote clubs speelde hij. Zoals Manchester United of Liverpool. Hij was speler van, uh, van Blackpool toen, die, uh, toen hij de allereerste gouden bal won. En het bijzondere is dat hij, uh, hij was al 40 was, toch? Ja, was, het leek een beetje alsof het een prijs was voor, uh, voor zijn carrière. Uh, hij was al 40 jaar... Het komt wel bij dat hij een paar jaar, zes jaar niet kon voetballen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij verloor eigenlijk de beste jaren tussen de 24ste en zijn 30ste. Hmm. Uh, omdat uh, de halve wereld in, in de oorlog was. Ja. Dus daarna is hij extra lang doorgegaan. Hij heeft zelfs nog tot zijn vijftigste tot zijn bij Stoke City, uh, waar hij vandaan komt, heeft hij profvoetbal gespeeld. Oké, okay. en, en hoe hield hij dat zo lang vol? Uh, goed op zichzelf passen. Hij, uh, het is niet gewoon voor een Engelse voetballer, maar hij dronk absoluut geen alcohol. En <gül surveilỏi> hij had ook helemaal geen vlees. <nogel> hij uh, ja, hield zich dus altijd heel erg gezond. interesseerde zich ook heel veel voor het voetbal. Engeland werd ooit vroeg uitgeschakeld op een WK in Brazilië. En daar bleef hij om te kijken hoe de Brazilianen en de Uruguayanen voetbalden. Dat was een man die, die echt heel veel van voetbal wilde weten. En ook nog heel lang geleefd heeft uh, tot zijn 85ste jaar. Ja, een vrij atypisch Engels in laat het niet dronk. En, uh, nou ja, een, net, een net leven leiden, ongeveer. Ja, maar het was, waarschijnlijk kreeg, kreeg een, hij als Engelsman die eerste prijs ook. Hij won net voor Alfredo Di Stefano, die eigenlijk de grote voetballer van dat moment was. Maar ja, ze zeggen dat in Engeland het voetbal werd uitgevonden. Dus dat was misschien een beetje een eerbetoon. Nou, ja. En sindsdien sinds, sinds hebben ze niet veel meer gewonnen, trouwens. hoor de Engels. Ik geloof sinds 1979 hebben zij de Gouden Bal niet meer gewonnen. En waarom is eigenlijk die prijs ooit ingesteld? Het was gewoon een journalist van... Uh, of gewoon een journalist van... Uh, van een, een, een groot Frans voetbaltijdschrift. Die in uh, 56 aan zijn collega's vroeg. Die die overal op de velden tegenkwam in Europa. van uh, Zullen we eens de, de beste voetballer uh, van het jaar kiezen? Dat moest dan een Europeaan zijn. Die ook in Europa speelde. Mm -hmm. En dat is een beetje, beetje gegroeid. En nu sinds twee jaar is het eigenlijk een combinatie van de prijs. Uh, de, die gouden bal die al sinds 56 bestaat. En de, de FIFA uh, World Player Award. Voor de beste speler van, uh, van de wereld. En nu stemmen. En journalisten. En aanvoer. Dus, en bondscoaches uh, van de ja. hele wereld stemmen daarop. En wordt het alleen nog maar Lionel Messi? Ja, en dat kan nog wel even doorgaan. <laughs> zoals Johan Kruijff zegt, want hij is pas 24. heeft ja. nu al drie gewonnen. Dat uh, hebben alleen Kruijff van Basten en Platini gedaan. En uh, zoals Kruijff zegt, hij uh, de volgende jaren zal Messi nog wel blijven winnen. Edwin Winkels, dankjewel. Radio 1, BNN Today. Ach ja, wat is nou drie keer een prijs? Van Kramer, dan. Van Kramer die werd natuurlijk gisteren voor de vijfde keer Europese kampioen. En zometeen is hij hier. Maar eerst chef special met birds. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would stop talking and stop whistling. 'Cause they know things that I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul. And fly away, too close to the window.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 Altijd Sport met Erben Mennemars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Mennemijn. Net terug Bud uit Budapest. En je zit thuis met je kleine thuisstudiootje. En ja. je bent uh, nou ja, kapot, maar verguld van, van alle schoonheid die je hebt gezien. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ik ben, ik ben inderdaad wel een klein beetje moe, want ik heb uh, drie dagen lang zes uur in zo'n studio gezeten, dus ik heb respect voor jou uh, altijd maar daar, daar in die studio. Het is hier ietsje, maar, maar, ietsje warmer alleen, denk ik. Ja, ja, ja, want het was wel koud daar, kan ik je vertellen. Hoor. Want je kunt, je kunt beter aan het schaatsen zijn dan dat je daar in zo'n hok zit. Ja. En er is helemaal niks. Ik had dekens over me heen, maar uh, goed. Uh, het maakt al mee uit, want de sport was mooi en de omgeving was fantastisch. Er zat een prachtig kasteel. Die ijsbaan lag daar gewoon in een mooi park. En er uh, waren zware omstandigheden en waren een prachtige kampioen. Ja, ja de, de Sven Kramer, vijfde keer Europees kampioen. Had je het, wist jij het? Had je het verwacht? Of ik het verwacht had? Ja. Nou, nou ja, ik weet wel, ik weet wel, weet, weet wel hoe goed hij is, ja. Maar of het nu al kwam, ik hoopte het uh, natuurlijk wel een beetje. En met mij nog uh, 16 andere miljoenen miljoen <laughs> Nederlanders. Ja. Maar uh, hij moet het toch maar even doen. Ja, en hij heeft het gedaan. Sven Kramer, goedenavond. Ja, gefeliciteerd natuurlijk. Dankjewel. dankjewel. Ja, ja. Had je het zelf verwacht? Uh, nee, ik was wel, ik heb mezelf wel verbaasd. Ik had, uh, ik had wel een goed niveau, maar ik had nog zelf niet gedacht dat het uh, mijn niveau goed genoeg was om, uh, om te winnen. En uh, ja, toch was ik uh, beter dan gedacht. Ja, nou, behoorlijk. Laten we nog even, even gewoon, het is mooi, even nog die finish op de 10 kilometer. Luister even mee. Sven Kramer ondertussen, dat is nu even het belangrijkste. Onderweg naar de Europese titel. Hij had er al vier. Rintje Ritsma heeft er zes. Volgend jaar kan hij met Ritsma op gelijke hoogte komen. Maar deze titel zal veel betekenen voor Sven Kramer. Want hij is terug. Dat wisten we al. Hij is nu echt terug. Hij juicht. Hij juicht al. Heel vroeg gaat hij staan. En hij wijst naar Erben Wennemars. 13.45.07 is de winnende tijd op de 10 kilometer. En is genoeg om Europees kampioen te worden. Ja, en wat je zegt, 16 miljoen mensen, of hoeveel er zijn we inmiddels? 17 miljoen, iedereen uh, juicht ermee. Ja. Het was fantastisch om te zien. Maar eventjes dat dingetje, Sven, Erben, wat was dat tussen jullie voor gesmoes en gedraaid? Nou, dat ja, moest Sven ja. maar vertellen. Erben, die had uh, van de vorige Sven. Niet te gek op die 500 meter, want het moet wel spannend blijven. En ik heb ja. altijd de gouden regel: hoe saaier, hoe beter. <laughs> En ja. uh, dat, dat, dat, dat, dat was vandaag een beetje. Dus het was een beetje van, ja. ha, wat nou? Ik, ik, ik, ja. ik, ik ga ja, er ik gewoon wel keihard in. Ja. ja, het zegt ook wel iets, iets, iets over Sven. Als Sven, uh, hij was eigenlijk het hele weekend. dan is het echt zo'n één grote testosteronbom, is het eigenlijk. Dan zit, zit hij lekker in, in, in zijn vel en dan is hij allemaal bezig met, met allerlei dingen. Dan ben je gewoon bijvoorbeeld verslag aan het geven van de dameswedstrijd. en dan staat er in één keer iemand achter je. Die staat in één keer te kijken. Ja, ja, wat vond ik je ervan? Wat ik je ervan? En, dan staat, en dan zit Sebastian naar me te kijken. En denkt hij, hey, hé, daar, man, staat, gewoon, daar staat gewoon Sven Kramer bij ons in dat hokje. <laughs> maar dan moet Sven die weet gewoon niet waar hij dan blijkbaar heen moet. En dat, dat doet hij ook tijdens de wedstrijd. Ook, want voor de tien... Stond hij ook al, zo, ook al zo raar te zwaaien. Ik dacht echt bij mezelf van Sven, doe er nou niet. te ga ja. gewoon schaarste, idioot. Ja, Sven, dit was natuurlijk wel een beetje raar. Want je was nog in de race. En dan ga je een beetje half stil. Nou ja, niet stilstaan, ja, stil, ja, maar goed, even. Uh, weet je, ik ik, ik had natuurlijk al zeven seconden voorsprong op dat moment. Op uh, Jan Blokhuis. En ik wist dat ik uh, mij niet meer kon omgaan. Maar uh, ja, achteraf had het nog wel een duur foutje kunnen zijn. Ja, dat, voor, door die kickstart natuurlijk ja, daarna. Ja ja, ja. ja, ja. Maar Sven, Sven was je eigenlijk, hoe opgelucht was je eigenlijk gisteren? Uh, ja, ik was heel erg opgelucht. Ik, had, uh, ja, ik zag er eigenlijk niet heel positief nog in na die 500 meter. Uh, ik was geen hele slechte 500 meter, maar ik kreeg wel 18 aan mijn broek. En dus, ja. uh, in een all -round is, dat, ja, is dat kun je, kun je lang beter over praten. Maar het is gewoon veel. Dat is gewoon 8 seconden op de 5 kilometer. En dat, dat dicht je niet zo even 1, 2, 3. Dus uh, als je dan uiteindelijk wel slaagt zondagmiddag, dan ben je wel opgelucht. opgelucht ja, ja. Hey, maar ik, want uh, uh, we hebben het allemaal over, over, over de kickfinish. Maar wat mij heel erg opviel, was ronde de ronde daarna. Toen was er nog steeds had er heel veel agressie hier. en dan dacht ik dacht van nou, er zit toch wel meer in deze overwinning dan dat heel veel mensen eigenlijk dachten. Nou ja, dat is toch wel, voor mij wel weer een soort van, van bevestiging dat we gewoon, dat we toch de juiste route hebben bewandeld. En uh, dat ik gewoon met een paar mensen om me heen er altijd wel in ben blijven geloven. Dat ik gewoon weer op het niveau terug kan komen van waar ik vandaan kwam. Dat is ook een vallend opslag gegaan. Maar uiteindelijk is het toch wel een soort van bevestiging geweest. naar zie je wel, weet je. Ja, want je hebt natuurlijk wel eens... Je was net nog bij de Wereld Door, zag ik. Daar zei je ook van, ja, het ging op een gegeven moment zo slecht... dat je overwoog, misschien moet ik maar stoppen. Nou ja, ik heb wel... Ik heb wel een moment gehad waar ik dacht, nou, kan ik ooit nog wel weer terugkomen op dit niveau? En kom ik ooit nog wel weer van die pijn af? Er ja. Uh, ja, zijn ook wel mensen tegen mij die zeggen, hey, je moet die pijn accepteren, het valt wel wat mee. Maar ik, ik kon er gewoon echt helemaal niks mee. En uh, ja, dat, is dan, dat is dan wel op sommige momenten wel heel moeilijk uit te leggen. Ja. Want, want, want, want je, hebt daar, je bent daar heel, bij, heel erg bij geholpen door de arts uh, uh, van Gouw, hè? Wat ja. heeft die man eigenlijk gedaan met jou? Uh, nou die man heeft uh, eerst een paar maanden heeft hij heel veel onderzoek gedaan naar, ja. uh, naar, naar uh, ja, de C waar ik klachten aan had heeft hij doorgemeten ja. ik kon niet meten omdat het gewoon te slecht was en ja. uh, aan de hand van, van uh, behandelingen injecties en uh, heel veel therapie en, en, uh, en oefeningen is het heel langzaam maar ook echt heel langzaam beter gegaan als je hem niet was tegengekomen, was je dan nu uh, Europese kampioen geworden vandaag nee denk het niet nee. denk je niet nee. Nee. Nee. Nee. Even oh. terug naar, naar de finale gisteren Sven, um, ja. dan ben je daar met Jan Blokhuizen, dat is natuurlijk je ploeggenoot, ja. Ja. hoe is dat onderling tussen jullie? Um, nou, we hebben wel, ja, gewoon een hele goede, goede standhouding en we weten gewoon dat we allebei gewoon een hele goede schaats zijn op niveau en uh, dat we op het moment uh, in de twee sterkste rounders zijn. En, uh, maar hoe is dat ja. per persoonlijk, want ik hoorde namelijk Erben, ik hoorde jou afgelopen weekend iets op de radio zeggen over een beetje in beïnvloeding, intimidatie onderling. Sven, hoe gaat dat? Nou, nah, op zich valt het wel mee. Jan is natuurlijk wel die zo, een iets andere jongen dan ik. Maar neem niet weg dat we gewoon echt prima met elkaar om, om kunnen gaan. En dan is iets meer op zijn geld en uh, iedereen doet gewoon zijn eigen ding. En uh, ja, we geven elkaar wel gewoon de ruimte en we heel veel respect voor elkaar. Ja, ja, want... Ja. want nou, wat hebben... wil je nou zeggen dan? <laughs> nee, nee, nee, nee, ik wil helemaal niks zeggen. Nee, want ik denk ook namelijk ook dat het juist... Maar is dat niet juist de klasse van Jan? Dat Jan denkt van weet je, laat mij maar gewoon mijn eigen ding doen. Ik ja, ga nou, die synchronen ja. niet, niet, ja. niet, niet, niet, niet uitdagen. Want dan kan ik toch niet winnen. Nou ja, hij zoekt er niet op, nee. Helemaal niks. Maar er is ook helemaal nou. niks, niks, niks gebeurd. Je hebt, je hebt ook niet eventjes, uh, omdat jij toch eventjes niet, niet, niet kon slapen, dat je dan eventjes heel hard over de gang heen gaat lopen, <laughs> heen stampen, denk dat dan van, uh, als ik niet slaap, dan slaapt hij ook niet. <laughs> dat zeker alleen bij jou. Dat deed je alleen maar bij <laughs> mij. Oh, dat, ik, dat, dat, dat, dat zie ik als een compliment hoor. Nee, was je in ieder geval nog een klein beetje bang voor me. Ja, ja. Deed, je dat echt, deed je dat echt, Sven, dat nee, Nou, met, met, met Ermen kon ik, maar met, zeg maar, met maar denk ik wel een beetje dezelfde humor. Dus hadden we wel een beetje... Erben, jongen, als je me ziet dan is het te laat hè, die laatste bocht. En dan, ja, ja weet je, maar goed, het, zeg maar, als, het, als het echt om grote toernooien gaat, dan doe je dat gewoon niet. Maar een beetje, maar, World Cup, dan kan dat gewoon een keer... En hoe was dat dan, dan, dan, dan voor het begeleidingsteam? Had jij dan bijvoorbeeld één coach en had, en had dan Jan Blokhuizen de andere coach? Uh, nee, Heb je daar uh, een verdeling uh, gemaakt? Op de 500 meter werden we al bijna gekozen door Gerard. Ja? En op de 10 kilometer koosden Gerard Maaien en Bart uh, Jan. Oh, Oké. Okay. Ja. ja, dat dus is ook wel. Ja, nee, prima. En dat, en, en dat had jou niet zoiets van, ja shit, waarom krijgt krijg, uh, krijg Sven Gerard en moet ik het doen met, uh, met Bart Veldkamp? Uh, nee, nee, dat had voor mij ook wel andersom mogen zijn hoor, geen probleem. Hmm. Maar gaan okay. jullie dan, ja, ik, ik ben dan, misschien zijn het de vrouwenvragen hoor, maar ik, ik, mm -hmm. ik vraag me dan toch af, bedoel, met z'n tweeën in het team, oké, okay, je, ja. je zegt natuurlijk, je hebt respect voor elkaar, lijkt me logisch, nummer 1 en 2. En hoe ga je dan de volgende dag, is het dan wel dat je nog even een praatje maakt, of ga je echt onmiddellijk ieder zijn eigen weg? Nee, nee, we zijn vanochtend gewoon, gewoon als, als team naar huis gereisd. En uh, eigenlijk doet uh, vandaag en morgen doet iedereen zijn ding. En uh, donderdag, uh, woensdag alweer gaan we alweer op twee naar Tenerife. Ja. Dus, uh, hey, Sven, ben je nou gewoon helemaal terug? Sorry. Ben je nu echt helemaal terug? Heb je nu echt alles van je afgegooid? En, uh, en uh, ben je nu weer de oude, de oude Sven? Nou ja, of ik of ik de oude Sven. Uh, ik weet niet of, of ik de oude uh, zeg maar Sven wel weer moet willen zijn. En, uh, uh, ik denk gewoon dat ik, dat ik op, een, op dit moment op, een heel, op een, heel, een heel acceptabel niveau ben. Natuurlijk wil ik uiteindelijk wel weer naar zeg maar, het oude niveau, maar uiteindelijk ja, word je natuurlijk nooit meer degene die je vier, vijf jaar geleden was. Nou ja, laat, laat ik een andere vragen dan. Wie gaat er over vijf weken wereldkampioen round worden? <lacht> nou ja, dat ga ik wel mijn best doen, ja. Oké. Okay. Dat nou, dat is toch, toch minder uitgesproken dan een aantal jaren geleden. Ja, maar ik, ik sta er ook veel minder uh, riant voor natuurlijk na andere jaren. En, uh, anders had ik gewoon een, uh, een... Als ik nu ook hierbij nog was een keer een goede 500 meter rijd, dan was ja. het natuurlijk was het heel, was het heel anders. Weet je. Als ik nu 3, 4, 10 op een 500 meter rijd en sta je na de eerste dag weer eerst, dan is het heel, is het heel anders. En dat, dat is nu zeker nog niet het geval. Voel je voel je, je ook echt nog wat onzekerder? Nou ja, ik... ik nou, dit, nou, niet zo onzeker, maar het is meer gewoon van... Ik weet gewoon dat ik bepaalde arbeid niet heb gedaan, waardoor ik nu zo schaats. en ja. uh, Waardoor ik in bepaalde facetten gewoon nog niet uh, alles eruit kan halen. ja Maar dat zijn, zijn twee dingen. Kijk, ik denk dat we fysiek dat ook niet van jou kunnen verwachten. Nee. Maar, maar, je, maar mentaal heb, heb, moet het toch een, een opluchting zijn voor ja, tuurlijk, je? Dat je anderhalf wel. jaar eruit bent ben geweest en dat je nu weer kunt winnen. Ja, nee, zeker. En uh, dat had ik uh, absoluut een half jaar geleden nog echt niet gedacht. Ja. Volgens mij is hij, is hij gewoon terug. Tenminste, dat, dat schrijven ook alle kranten. Hey Sven, dat was een, trouwens een mooi moment. Wat was het nou met dat die dame met dat medaillekussentje kwam? En toen dacht jij, waar, waar moet ik mijn schaatsen laten? Ja, nou mijn, mijn schaats die moest je eerst neerleggen. Nee, nou, en ik moest nog even wat pakken. Denk, nou leg even op. Ja. Je zat het meisje kijken. Ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, gewoon vasthouden. Gewoon vasthouden. Ja. Sven Kramer, hij is terug. Daar zijn we blij mee. En, uh, nou ja, over een paar weken wereldkampioen, dat lijkt me duidelijk. Sven, heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En Erben, Doe. tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1 PNN today. David Bowie die is gisteren 65 geworden. Hugo Schaap die is hier zometeen muziek, muziek samenstellen bij 3FM. Al diehard fan vanaf zijn tiende. Bert van der Kamp die, uh, bespak Bowie zes keer in totaal. Ik kent hem heel goed en heeft zelfs nog een keer een flinke pot ruzie met hem gemaakt. Dat allemaal zometeen. Mm, ja, en dan... Exit Holland. In Exeter Holland reizen we elke dag de wereld af op zoek naar verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vandaag Arne Doornbal, die 4,5 jaar in Oeganda woonde en nu gaat verhuizen naar Zuid-Soedan. Arne, goedenavond. Ja, goedenavond. Hé hey Arne, waarom ben je weggegaan? Want je had het volgens mij prima naar je zin in Oeganda, in Kampala en nu de Zuid-Soedan. Waarom? Nou, dat is eigenlijk vooral ja, met werk te maken. Ik ben natuurlijk freelance journalist en uh, je werkt na 4,5 jaar in Oeganda. Daar heb je eigenlijk het meeste wel gezien, het meeste wel gedaan en... Uh... Dus dat was toen een nieuwe uitdaging en toen dacht ik van ja, welk land in de regio zou, uh, zou een hoop gebeuren en het is ook nog leuk om uh, te wonen. En uh, toen dacht ik, uh, nou ja, Zuid-Sudan, een nieuw land, bestaat eigenlijk nog maar uh, net een half jaar. Ja, jij, jij zegt leuk om te wonen. De enige berichten die wij hier horen nu zijn van die enorm heftige gevechten tussen de stammen waarbij al duizend doden zijn gevallen. De, zo leuk klinkt het niet? Uh, ja, een goed punt natuurlijk. Uh, leuk is misschien niet dat aller, uh, allerbeste woord voor, uh, voor Zuid-Sudan. Kijk... Het is dus natuurlijk zo, zoals met alle Afrikaanse landen: uh, je, hebt, je hebt een enorm groot uh, platteland, maar daarnaast heb je gewoon een hoofdstad. En zolang je in de hoofdstad blijft, is het natuurlijk redelijk veilig, redelijk, uh, redelijk goed te doen. Dus ja. zo stel ik me dat, uh, zo is dat hier ook uh, natuurlijk. Dus uh, ik neem een gezin mee, die gaan in de hoofdstad wonen. En uh, ik krijg daar vandaan de gelegenheid hopelijk om dan uh, het land door te reizen op zoek naar verhalen. Ja. ja, en je gaat in Juba wonen geloof ik, hè? En uh, vergelijk dat is met waar je nu in Oeganda woont? Ja, hij gaat er in die zin wel achter. Juba is een van de heetste steden in, uh, in heel Afrika. Het is een verschrikkelijk droog, verschrikkelijk uh, onaangenaam klimaat. En het is uh, de, volgens mij de één na duurste stad in heel, in heel Afrika. Het is bizar voor woorden, maar in Juba uh, moet je 1000 tot 1500 dollar betalen... om letterlijk in één kamertje te mogen wonen. Dus uh, oh. Oh. dat gaan wij dus ook doen in het begin. En uh, ja, dat is natuurlijk wel eventjes wennen als je in een prachtig huis... Uh, ...aan de rand van Kampala gewend ben. Ja, in Oeganda. Maar waarom is het zo ideaal duur daar? Ja, dat denk ik allemaal met die oorlog te maken. Er was uh, 23 jaar oorlog. Toen was het uh, sinds 2005 opeens rustig. En toen stroomde de hele wereld naar Juba toe. Verenigde Naties, hulporganisaties. En die moesten allemaal huizen huren die er niet waren. Dus de paar huizen die er waren, die werden gelijk verschrikkelijk duur. Mm. En natuurlijk is er wel bijgebouwd de afgelopen tijd. Maar er komen ook nog steeds heel veel mensen naar Juba toe. Dus die prijs die blijft echt belachelijk huren. Het is te duur, uh, hoog. Het is, het is twee, drie keer duurder dan gewoon... Het is gewoon duurder zelfs dan in Europa. Ja, kan je dat wel betalen dan? Nee, we gaan, we gaan wonen op, een plek, uh, op de plek waar mijn vrouw gaat werken. Dus uh, we hebben een goede deal mee gemaakt. Want anders dan was het inderdaad moeilijk. Maar okay. uh, ja, nu krijgen we dat, uh, dat erbij. Ja. Hey, Eén en op... kamer dus. En met z'n drie op één kamer met je dochtertje. Gezellig, dat wel. Ja, hey, ja, en, gezellig. en hoe? Uh, want ik weet wel van jouw verhalen uit Kampala, Oeganda, dat het best wel gezellig was daar. Veel kroegen en zo. Hoe is dat in, in Juba en in Zuid-Sudan? Dat is allemaal wel een stuk minder. Hè. Er is zelfs nog een avondklok, geloof ik. Uh, na elf uur s'avonds is er niemand op straat. en is de veiligheid uh, een stuk minder. Maar ik bedoel, uh, het leven wat ik nu leid als vader van een uh, tweejarige... Uh, was het toch allemaal al niet zo dat ik uh, nog elke nacht tot drie uur in de kroeg hing. Dus op zich uh, <laughs> niet zo heel erg, vind ik dat. Nee. Maar heel erg spannend, lijkt mij. Ik bedoel, Zuid-Sudan, dat is, wel, uh, dat is een, een, een moeilijke plek, lijkt me. Ja, het is dus moeilijker. Maar uh, ik denk dus daarom dat er ook veel... Uh, kansen zullen liggen. Iedereen die gaat nu naar Zuid-Sudan toe. Nederland gaat daar een grotere ambassade openen dan ze bijvoorbeeld in Oeganda hadden. Ja. Ze gaan 75 miljoen euro per jaar aan dat land geven. Dat is meer dan ze ooit aan Oeganda gedaan hebben. Dus op een gegeven moment, iedereen gaat er naartoe. Iedereen wil zien of het, of het uh, opbouwt. Uh, wat dat van wordt van zo'n nieuw uh, land. Hè? Want ze waren hier deel van, van, het, van het hele Sudan. Ja. En toen uh, jarenlang oorlog, dus een afgescheiden. En uh, nee, ik wil daar graag bij zijn. Dus ik ga morgen daar naartoe, een kwartier maken. En over een week komen vrouw en dochter. Arne, heel veel succes daar. En we spreken je ongetwijfeld snel. En dan dus vanuit Zuid-Sudan. Dankjewel. Dankjewel. wel. Radio 1. Het NOS journaal. 1 minuut over half tien, Je schijnt kluk. De chefstaf van het Witte Huis, William Daley, stapt op. Hij is precies een jaar in functie geweest en was de belangrijkste adviseur van president Obama. Hij wordt vervangen door Jack Lew, die nu in het Witte Huis directeur begroting is. Als chefstaf heeft hij onder meer de taak Obama door de komende presidentsverkiezingen te loodsen. De lode leeuw voor de irritantste tv-reclame van 2011 gaat naar een spotje van internetwinkel Zalando. Daarin levert een bezorger pakketjes van de winkel af op een nudiste camping. De reclames van de supermarkt Plus eindigt op de tweede plaats. Voetbaljournalist Johan Derksen werd uitgeroepen tot irritantste bekende Nederlander in de reclame. Hij zit in een spotje van de Nederlandse energiemaatschappij. Bij een botsing tussen een bus en een personenauto in Amsterdam Noord is een automobilist zwaar gewond geraakt. In de bus zaten vier passagiers. Zij zijn net als de buschauffeur licht gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het gebeurde op een kruising met verkeerslichten. Dus de politie vermoedt dat de auto of de bus door rood is gereden. Koningin Beatrix heeft haar staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten afgesloten. Het was het vijftigste staatsbezoek van de koningin. De komende drie dagen is ze in Oman. Ook weer samen met Prins Willem-Alexander. Prinses Maxima en een delegatie van Nederlandse ondernemers. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1 PNN today Willemijn Veenhoven. Hevige sneeuwval en lawinegevaar in de Oostenrijkse Alpen. Ook vandaag weer komt de sneeuw daar letterlijk met bakken uit de lucht. En dat betekent dat sommige skidorpen uh, van de wereld zijn afgesloten. De Nederlander Remy Lauf, bijvoorbeeld die zit in Fieberbrun in Tirol. En voorlopig moet hij daar nog wel even blijven, Remy. Goedenavond. Goedenavond, ja dat ja, top. Dat is wel fijn. Ja, dat is inderdaad nou best fijn, ja. ja. goed geregeld, joh. Ja, nee inderdaad. Ja, want jouw vlucht gaat vanavond, maar dat, uh, die ga je mooi niet halen. Ja, nee, die vlucht die zou nu moeten zijn. Ik zou nu halverwege Duitsland uh, hangen, maar dat gaat meer inderdaad niet worden. Nee, nee, nee, nee. En, nee. En met de trein gaat het ook niet? Nee, ja, precies. Die weg naartoe naar het liefveld. die was uh, afgesloten door afgebroken bomen. En de trein die ik uh, als backup in gedachten had, dat, uh, ja, die, uh, die reed helemaal niet vandaag, die kant op. En als je daar dan in, in Fieberbrun zit, als je naar buiten kijkt, wel, ja. hoe ziet het eruit? Ja, dat is eigenlijk heel mooi, juist, want hier heb je natuurlijk uh, ja, sneeuwwallen liggen, die normaal gesproken pas uh, eind februari liggen, maar nu al heel vroeg in het seizoen uh, zo hoog zijn. Ja, en dit is, dit is wel een uitzonderlijke situatie, dat het zo vroeg in het seizoen al zo is. Ja, ja, absoluut. Ik was van middagpauze, die hebben... Uh, Tien jaar geleden dit was voor het, het laatst meegemaakt, zeg maar. Ja. Dus dat gebeurt ook voor hier niet echt vaak. Nou, eerst de grote vraag natuurlijk eigenlijk. De enige vraag. Ja. Kan je nog skiën? Ja, dat kan ook nog gewoon. Absoluut. Nee, het is eigenlijk, de omstandigheden zijn eigenlijk perfect. Het lawinegevaar is natuurlijk heel groot, dus buiten de piste kun je absoluut niet. Mm -hmm. Maar op de Piste zelf is het gewoon eigenlijk heel goed te doen. De bovenste pistes zijn wel gesloten vanwege het lawinegevaar. Maar de onderste pistes zijn gewoon open, dus dat is heel, uh, helemaal prima. En een dorpje verderop in Sant Johan, die, uh, ja, die zijn wel dicht. Ja. Nou, bij ons hebben we dus gewoon alles draaien kunnen houden. Ja. Nou, ik zat twee jaar geleden, zat ik uh, vast in Milaan ook, door de sneeuw. Ja. En toen viel me op, en ik vond het fantastisch, met mijn broertje, zijn vriendinnetje, en uh, wij konden niet terug naar huis. Nou, geweldig. Ja. Uh, leuker kan bijna niet. Ja. Uh, maar het viel me achterop dat heel veel mensen het eigenlijk heel vervelend vinden, en ook enorm lopen te klagen. Hoe is dat bij jou om je heen? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Want ik, ben, ik heb vanmiddag een aantal toeristen uh, gesproken. want zo druk is het op dit moment hier niet in deze tijd van het jaar. Uh, de, dus dat, dat gaat eigenlijk wel. De sfeer is heel goed, Oostenrijk is dat ook nogal een vrij uh, ontspannen ronde. Ja, het is toch een... dus wat negatieve gevoel, heb ik je helemaal niet nee, eigenlijk. Dat toch... kan ook bijna niet als je naar buiten kijkt. Want, uh, <laughs> ja, dan kan je er bijna niet zo voor worden. En hoe lang hoop je nog uh, ingesneld te blijven? <laughs> nou, dat kan niet wel goed duren. Nee, onzin. Ik denk dat het uh, vanaf morgen, uh, dat het weer beter gaat, blijft vanaf sneeuwen. En morgen in de loopend nog gaat opklaren en dan gaat het zonnetje schijnen en dan gaat het heel snel. Oh, je morgen weer in huis. Dat mengt boven van wel en anders hebben we woensdag. Nou, even heel hard uh, hopen en wensen voor nog heel veel sneeuw vanuit. Ja, dat, vindt, nou, dat gaat wel goed komen. Remy Loof ingesneeuwd in Fienbeer-Burn in Tirol. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Luc, jij wilde mij nog iets vertellen. Inderdaad, Willemijn. Ben Elton en Richard Curtis zijn weer samen. Nou, dan vraag jij je natuurlijk af wie dat zijn. Dat zijn de schrijvers van de legendarische Britse comedy Blackadder... met in de hoofdrol Rowan Atkinson. Voor jou is dat Mr. Bean, Willemijn. Van Blackadder zijn er in de jaren 80 vier seizoenen gemaakt... en die zijn daarna nog ontelbare keren herhaald. Hilarische serie. Maar mocht je hem gemist hebben vroeger, dan heb ik hier een opfriscursus. Blackadder gaat over, je raadt het al, Edmund Blackadder... een nogal chagrijnig type die het steeds presteert... om in de buurt van historische figuren te zijn. Maar niet dat hij daar heel erg van onder de indruk is. Yes. Yes, I'll be over in 40 minutes. Who was he then, sir? Strangely enough, Ulrich, it was Pope Gregory IX... <laughs> inviting me for drinks aboard his steam yacht, the Saucy Sue... currently wintering in Montego Bay with the England cricket team... and the Balinese goddess of plenty. <laughs> Nee, no, niet echt. Really. Blackadder staat niet bekend om zijn vriendelijkheid. De belangrijkste persoon in zijn leven is hijzelf. En zijn hobby is het afstijken van iedereen om hem heen. Wat heb je rond je nek? Ah, het is mijn nieuwe Ruff. You look like a bird who swallowed a plate. <laughs> It's the latest fashion, actually, and as a matter of fact, it makes me look rather sexy. To another plate swallowing bird. <laughs> if it was blind and hadn't had it in months. Edmund Blackadder was door de eeuwen heen gevolgd door zijn beste vriend Baldrick, een fiesig mannetje die door Blackadder nooit serieus genomen wordt. As we all know, God made man in his own image. It'd be a sad lookout for Christians throughout the globe if God looked anything like you were. <laughs> Toch kunnen Blackadder en Baldrick ook niet zonder elkaar. Blackadder, de ware cynist, en Baldrick, de naïeve sukkel. Een soort yin en yang. Right. pack me een toothbrush, Baldrick, we're going on holiday. Hooray, right. where to? Hospital. Oh, no, I hate hospitals. My grandfather went in one, and when he came out, he was dead. He was also dead when he went in, Baldrick. Run over by a elk seizoen van Blackadder speelt zich af in een andere periode in de geschiedenis. En in elk seizoen speelt een andere historische figuur de hoofdrol. In seizoen 2 woont Lord Blackadder bijvoorbeeld aan het hof van Queen Elizabeth de Eerste. De koningin komt er alleen niet goed vanaf in de serie. Madam, you sent for me. What? I? I can't remember. What a naughty scatterbrain I am. Well, perhaps, ma'am, if I might be allowed to withdraw, I have one or two tiny matters to attend to suddenly <laughs> <laughs> <laughs> Magnificent! So naughty! What, my lady? I do know why I wanted to see you, and I just pretended I didn't, and I fooled you, and it worked brilliantly, didn't it? It was terrific, madam. I thank God I wore my corset, because I think my sides have split. Het vierde seizoen speelt zich af in de eerste wereldoorlog. Baldrick en Blackadder sneuvelen aan het eind van dit seizoen. Tenminste, zo lijkt het. De twee vrienden worden de loopgraaf uitgestuurd om de Duitsers te verslaan. Well, I have a plan, sir. Really, Bullrick? A cunning and subtle one? Yes, sir. As cunning as a fox who's just been appointed professor of cunning at Oxford University. <laughs> yes, sir. On the signal, company will advance. Well, I'm afraid it'll have to wait. Whatever it was, I'm sure it was better than my plan to get out of this by pretending to be mad. I mean, who would have noticed another madman around here? Good luck, everyone. Zoals in iedere goede serie nogal een open einde dus. Na het vierde seizoen kwam er nog één keer een special... waarin wordt gesuggereerd dat Blackadder en Baldrick het toch overleefd zouden hebben. De schrijvers van de serie zijn nu dus weer bij elkaar... maar niet om nieuw Blackadder-materiaal te schrijven, helaas, helaas. Er komt dus iets helemaal nieuws. We wachten in spanning af. Over er iets helemaal nieuws komt van David Bowie, weet ik niet. Maar we gaan het wel hebben over zijn werk tot nu toe. Hij is gisteren 65 geworden. En hier in de studio mensen die hem heel goed kennen... en precies kunnen vertellen wat voor waanzinnige invloed hij nog steeds heeft... trouwens op de muziek. Eerst, dat is mijn allergrootste lievelingsplaat van David Bowie. Absolute Beginners. Yeah. Let's take Absoluut beginners van David Bowie. Ik Twee mensen die dit als eerste nummer op een bruiloft wilden hebben. <laughs> <Zo> <laughs> dat schijnt te populair te zijn. Ken je dat verhaal? Ja, ik kan uh, me ja, dat wel ja, voorstellen. Ja, dat is natuurlijk, daar gaat het over. Ja. Absolute beginners. Ja, Van David Bowie, oftewel Major Tom, oftewel Ziggy Stardust... oftewel The Thin White Duke. Rockgrootmeester David Bowie. Gisteren werd hij 65 jaar oud. Uh, maar eigenlijk uh, ja, tot op de dag van vandaag nog steeds heel belangrijk in de muziek. Hij maakte bijvoorbeeld uh, Lou Reed groot, Iggy Pop. Inspireerde bands als Joy Division, Nirvana, nog een hele zooi. Um, ik heb het hier over Bowie's muziek en over zijn hele heftige leven met Bert van der Kamp, popjournalist die Bowie maar liefst zes keer gesproken heeft. Goedenavond. Goedenavond. En uh, met Hugo Schaap die je net al even hier hoorde muziek samenstellen st bij 3FM en al sinds tiende Bowie-fan. Goedenavond, ja, goedenavond ook. Um, even, dat was dus net mijn, mijn grote favoriet. Um, Bert, wat is jouw favoriet? Welk nummer? Um, ja, ik aarzel een beetje tussen het nummer Changes, Life on Mars, maar mijn eerste favoriete nummer van hem was uh, The Man Who Sold the World. Ja, waarom, waarom dit nummer, waarom is dit zo geniaal? Nou, ik vind het een uh, mooie melodielijn. En ik vind het zo'n mysterieuze tekst. Hè. Het gaat over, de, on, hij ontmoet ergens een, een soort alien. Dat is een obsessie van hem. De, ja. Want hij heeft zelf ook in die film The Man Who Fell to Earth... een alien gespeeld. En die alien die heeft een soort van messiaanse trekken. Uh, dus een soort, ja, christusfiguur. Uh, ja. En uh, ja, ik hou wel van dat soort mystery uh, songs. Hugo, jouw nummer? Jouw Bowie-nummer? Oeh, uh, dat zijn er heel veel. Ja, um, oh, dat vind ik heel lastig. Als het dan zeg maar om het, uh, om het begin gaat, waarmee ik zeg maar ben getackeld Ik heb er hier maar eentje op papier staan, dus je mag, oh. er, je mag er maar één antwoord. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Dan moet jij het maar zeggen, denk ik. Uh, sound and Vision. Ja, erg tof. <laughs> Waarom deze? Ja, dat is uh, een beetje de, de, de Berlijn-periode uh, waar het uh, vandaan komt. En ja. uh, waarin die weer uh, voor de tigste keer zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Uh, en, toen en... kreeg je al die beetje freaky albums, hè? Ja, ja maar die had hij, wel, had hij al wel gemaakt op zich. Ja, maar, uh, ja, maar toen werd het heel erg... Uh, nou ja, underground ja. maakte hij weer een beetje mainstream. Ja. Het, was een, ja, het album was in twee uh, delen opgedeeld. Uh, Van welk uh, album is het? Dit is het album Low. Uit 1977. En uh, dat is uh, ja, enerzijds gewoon de A-kant op de LP, zeg maar, zijn gewoon uh, liedjes als deze, die dus wel apart geproduceerd zijn. En uh, best wel een uh, heel veel korte liedjes ook. En, uh, en de andere kant, dat is inderdaad allemaal Synthesizer muziek. Uh, ja. dat, uh, en zijn ja. Berlijnperiodes geloof ik, uit jaren 70 uh, dacht ik. Dat, dat ja. heeft heel veel. Als ik goed heb gelezen, als die tijd er niet was geweest... dan was de hele jaren tachtig qua Dat muziek heel, heel anders, heel anders Ja, absoluut. Ja. Um, um, uh, Bert, jij hebt hem vaak genoeg ontmoet. Zes keer, geloof ik maar liefst. Wat, ja. wat is het voor een man? Ja, het is een hele intelligente man. En, maar hij is ook heel erg uh, bewust van zichzelf. En hij is erg goed in het bespelen van de media. En daar hoor ik... Daar hoort mijn persoon dan op zo'n moment bij. Ja, en, hoe, uh, wat mer hoe mijn... merkte je dat dan? Nou, uh, uh, wat me een beetje begon tegen te staan. was dat gegichel de hele tijd van hem. Hij lacht voortdurend om de dingen die hij zelf verzint. En soms zijn ze leuk, maar ze zijn niet altijd even leuk. Hm. En, uh, maar ik werd wel uh, getroffen door zijn intelligentie. Je kon, je kon geen onderwerp aanroeren of hij had er verstand van. Of het nou uh, de nucleaire fysica betrof... of uh, de schilderkunst of uh, de kunstgeschiedenis. Het, het maakte niet uit. Hij, had, hij was zeer be belezen. En, uh, en, uh, nou ja, en ook uit zijn, uh, zijn uh, werk mm -hmm. kun je dat afleiden. Want hij ge gebruikte op uh, bijzonder handige wijze... allerlei invloeden uit uh, verschillende... Uh, niet alleen muziek, maar ook algemene kunststromingen. Uh, ja, ja. Je hebt hem vaak gezien dus uh, um, en ook een keer ruzie met hem gemaakt. Nou nee, hij had uh, een artikel van mij in, in een bijlage van oorlogen gezien. En daar stond als kop boven een bijzonder vreemde dief. En dat had hij laten vertalen en daar vroeg hij mij om uit, uh, uh, uitleg van. Uh, waarom noem je mij een dief, weet je wel? Mm -hmm. Mijn eerste reactie was ja omdat je jezelf ook wel eens een dief hebt genoemd in interviews. Uh, en, uh, nou ja, en toen ben ik over zijn invloeden begonnen. En toen heb ik gezegd, het is heel positief. Want uh, in, in de kunstgeschiedenis had je de renaissance. En dat was een periode waarin enorm gestolen werd van de, van de klassieken. En dat was een bloeiperiode in de kunst, weet je wel. Dus toen ja. zag ik hem toch al een beetje... En it, toen zei ik dat, dat uh, die, die kop boven dat artikel... Een bijzonder vreemde dief heb ik zelf ook gestolen, zei ik tegen hem. Want er, het is, er is een boekenroman... Een in het Hollands, met die titel. En toen eh, was hij oké? Okay. Toen moest hij wel even lachen, ja. <relied> We hadden het net over... Um, uh, dit is zijn Berlijntijd. Die man heeft van alles gemaakt. Commerciële pop, psychedelische rock, hele experimentele muziek. Even een fragmentje van dat laatste. Die allemaal toen hij in Berlijn woonde. Heroes, we hadden het net al even gemaakt. Het album Low, Heroes, uh, het album Lodger. Um, waarom Vertel eens even, Hugo, waarom is hij daar terecht gekomen in Berlijn? Uh, nou ja, Hij had een, uh, een, een, een periode meegemaakt waarin hij uh, natuurlijk uh, uh, enorm veel heeft uitgebracht. En eigenlijk in Berlijn ook nog, want dat waren er ook ineens uh, twee albums uh, binnen een jaar tijd. Uh, maar hij heeft... Uh, ja, in, in de jaren zeventig werden artiesten misschien best wel een soort van geleefd. Dat, dat was natuurlijk enerzijds uh, uh, uh, het probleem. En anderzijds uh, was hij natuurlijk ook nog heel erg geïnspireerd. En wilde ook alle kanten op. Uh, uh, dus dat uh, bij elkaar. En dan ook nog inderdaad in een heel creatieve scene. Uh, uh, maar hij kwam uh, daar ook afkikken, begreep ik. In, in Berlijn, Berlijn uh, uiteindelijk... Uh, ja, want, met zijn vriendje uh, hij was, Iggy Pop. Uh, Ja, hij, uh, met Iggy Pop is inderdaad... Uh, na, uh, nadat hij echt op het randje... Uh, uh, uh, heeft gebalanceerd. Op een gegeven moment is hij, uh, is hij, is hij verhuisd. Want hij zat toen daarvoor in Los Angeles? Ja, was hij filmacteur en weet ik het allemaal inderdaad geworden. En, en toen ging het uh, echt even albumen, heel, albumen. heel slecht met hem? Ja, de, de, de, wat je dan in de boeken leest, en, nou, uh, dat kan Bert misschien beter beamen, maar heeft hij echt op, uh, uh, op er wordt dan altijd gezegd dat hij op, uh, op melk en uh, rode pepers uh, en cocaïne heeft geleefd. Ja, eh, dat ging op een gegeven moment niet goed meer. Dus eh, echt graadmager. Toen eh, to was je inderdaad... de, de, de Thin White Duke okay. ja, ja, dat was, uh, dat was echt uh, de donkerste periode. Ja. Ja. Ja, en toen inderdaad in Berlijn uh, is hij uh, ineens vanuit alle roem en alles uh, op een kamertje gaan wonen met Iggy Pop. En uh, heeft hij weer zichzelf uh, opnieuw uh, uitgevonden. En uh, ja, is, een, uh, is een, een heel nieuw leven eigenlijk ja. begonnen. En, en dus ook een heel nieuwe stroming uh, muziek. Bertha, is toch een of andere anekdote die jij ge gehoord hebt van Iggy Pop over de tijd ook dat hij bijzonder rare dingen uithaalde onder oninv invloed van drugs? Ja. ja, David heeft zelf ook gezegd over het jaar 1975. Daar herinner ik me helemaal niets meer van, zei hij. Het jaar 1975 was volledig uit zijn geheugen weg. En, uh, uh, in, in dat jaar gebeurde dat, want uh, ik vertelde me dat hij uh, zich had moeten laten opnemen in een psychiatrische inrichting. En dat hij dus uh, helemaal ziek werd van het feit dat, hij, dat daar geen drugs werden verstrekt. En uh, hij moest daar dus echt uh, cold turkey uh, afkikken. En toen kwam uh, Bowie op visite met uh, Dennis Hopper, de beroemde acteur. Mm -hmm. en, uh, en die hadden dus uh, drugs meegenomen voor hem. Maar nou ja, dat... Die werd, daar, daar kwamen ze achter uh, van de leiding, dus die werden hem weer afgepakt en zo, maar ja, ja. Hij, was, hij was David ook heel erg dankbaar voor het feit dat, uh, dat hij mee mocht naar Berlijn want dat is niet alleen de redding van Bowie geweest maar zeker ook de redding van Iggy zoals hij mezelf vertelde ja. Ja, ja en, die, en, en toen in die tijd in Berlijn, nou, ik zei het al, die superbelangrijke albums, daar is daarna weer een hele hoop muziek weer op gebaseerd, hè, van, mm. nou ja, eigenlijk van, van Joy Division, Lou Reed, Iggy Pop, al die mensen na, na die albums is dat helemaal... zin nou ja, er ja, ja, loopt die groep voor ja. weer, Sorry? Human League, The Pesh ja. Mode, Simple ja. Minds, Bauhaus... Ja, Virgin Prunes, U2. Uh, Als je nou, het uh, nu, naar nu kijkt Hugo. Ik bedoel, jij bent muziek samenstellen voor 3FM. Um, dagse bands zijn er ook genoeg, toch? Ja. Geïnspireerd de Bowie. Ja, absoluut. Um, ja, eigenlijk, eigenlijk is de hele, uh, wat momenteel natuurlijk, uh, heb je de, de, de zogenaamde indie rock bandjes allemaal, die ook erg populair zijn. En eigenlijk is dat een heel voortvloeisel uit zijn, uh, ja, in, vanuit allerlei stromingen ook weer, uh, als, je kijkt naar, uh, de naar de, als je kijkt naar de grootheid van de <coughs> uh, optredens uh, die de killers bijvoorbeeld geven. Um, ja. En ook wel een beetje de stijl en uh, de werkwijze. En, die, uh, uh, en Coldplay. Ja puppet Viva la vida van Coldplay's van hetzelfde album. Uh, Bert, ik, dit is toch in mijn oren uh, volstrekt plat geproduceerd. Wat hoor jij hier nog in van Bowie? Nou, de, in, de, in de zang, hè. En iedereen die in beschaafd Engels zingt, die klinkt als David Bowie. Dat is heel gek. <laughs> ja. uh, dus als je Cockney of... Uh, of uh, plat dialect zijn, dan niet. Maar als je keurig netjes net Engels zingt... dan, dan, dan hoor, ik, hoor ik er onmiddellijk David Bowie ja. in. Ze hebben dezelfde werkwijze ook toegepast met de opnames. Uh, zoals inderdaad bij die Berlijn-albums van Bowie. Namelijk? Wat... Uh, met Brian Eno, die heeft een soort kaartenspel. Broem, producer. Uh, ja, die heeft, uh, die heeft ook U2... Uh, uh, heeft hij een aantal grote albums van geproduceerd. Onder andere en kwam uit Roxy Music. Dus ook een beetje uit dezelfde tijd. En, uh, die heeft een soort kaartenspel. En daar staan dan opdrachten op voor een artiest... Eigenlijk een soort, uh, ja, uh, Brian Eno wordt wel gezien als een soort van de, de muziekpsychiater, uh, zeg maar. En, uh, daar staan dan opdrachten op en die moet je dan uitvoeren. En aan de hand daarvan maak je een liedje. Dus uh, bespeel een uh, vreemd instrument of uh, ja, ja. ga daar naartoe en neem hier een liedje op. Of uh, zoiets. Dat, uh, dat soort dingen. En dat, en dat deed Brian Eno uh, toen de tijd en dat doet hij nu nog steeds. En, ja, dat heeft hij bij Coldplay voor Viva la Vida heeft dat ook, uh, is dat ook toegepast. Dus die zijn toen, uh, ja... Bert, denk jij dat hij ooit nog met een nieuw werk komt? Het is geloof ik bijna tien jaar geleden zijn laatste album. Ja, dat is bij, bij David is niet zo mogelijk. Ik bedoel, ik heb me, Hij heeft in de tijd dat ik hem meemaakte, geloof ik drie keer afscheid genomen van de muziek. En uh, ook in interviews met mij gezegd dat de rock en roll uh, op sterven naar dood was. En dat hij er niets meer in uh, terugvond wat hij, wat hij weer goed vond. En daarna kwam hij weer met uh, een nieuwe plaat uh, vol met opwindende rock en roll. Dus, Je weet het uh, niet. Hij is zo onvoorspelbaar dat ik uh, me daar niet aan waag. Hij is in ieder geval gisteren 65 geworden. Hij mag volstrekt legaal fijn met pensioen als hij daar zin in heeft. Blijkt me niks voor hem. We horen het wel of we nog iets van hem gaan horen. Dankjewel Bert van den Kamp, Hugo Schapen. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Te beginnen met de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Ik heb deze week de meest ingrijpende beslissing moeten nemen uit mijn bestuurlijke carrière. Het evacueren van 800 mensen vanwege de wateroverlast. Iemand de toegang tot zijn huis en zelfs zijn woonomgeving ontzeggen. Dat gaat heel ver. Gelukkig leek de dijk het te houden. En als je dan een spandoek ziet hangen, hulpverleners bedankt, ben je geneigd om er een naast te hangen. U ook bedankt. Bedankt voor het begin. En dan PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema. Inmiddels zijn we alweer uh, dik een week het nieuwe jaar in. En uh, dit jaar komt de nieuwe wet die bewoners van verpleeghuizen rechten geeft, zoals gevangenen die ook al jaren hebben, naar de Kamer. En ik verwacht er heel veel discussie over. Maar laten we wel wezen, als er mensen zijn die het recht zouden moeten hebben om elke dag te douchen of elke dag naar buiten te mogen, dan zijn het onze ouderen wel die niets hebben misdaan en niet veroordeelde gevangenen. En als laatste cabaretier en presentator Jan Dino Aspraat. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de Ja, Ik ben namelijk jarig vandaag, dames en heren. Jawel, dankjewel voor dat applaus. Vanaf deze plek wens ik iedereen een hele fijne verjaardag. Ook een ben jarig, maak het uit. Zet je kerstmust op. Zoek een kaars, blaas het uit, doe een wens. Lekker, hè? Dat was hem weer, BNN Today, voor vandaag. Wij zijn er gewoon morgen weer. En kan je ons niet missen in de tussentijd. Ga even naar facebook.com slash BNN Today. Zometeen langs de lijn met Gio Lippens. Maar eerst het nieuws met Gert Kluk. Tot morgen. B -N Bespaar ook op uw accountantskosten.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 Bespaar ook op uw accountantskosten bij Hub Jansen, Cubus Weert. Dit is Radio 1.